Raymond remen met het RMS Journaal. Daftruks heeft een goed jaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst van het bedrijf is flink gestegen. De netto winst steeg in een jaar van 1818 miljoen euro tot 298 miljoen. Ondanks deze goede cijfers zijn er ook wat zorgen. De groei nam in de tweede helft van het jaar af doordat sommige vervoerders huiverig waren... om in nieuwe trucks te investeren vanwege de economische omstandigheden. Bill Gates vreest voor mogelijke bezuinigingen van het kabinet Rutte op ontwikkelingssamenwerking. Dat zegt de miljardair en filantroop in een exclusief interview met de NOS. Gates benaderde de NOS om zijn zorgen te uiten over de Nederlandse bijdrage aan de bestrijding van de armoede in de wereld. De aanslag op een Joodse school in Toulouse was geen vooropgezet plan... Volgens de chef van de Franse inlichtingendienst heeft de dader Mohamed Merah dat bekend tijdens de onderhandelingen toen hij in zijn woning omsingeld was. Volgens de inlichtingendienst was Merah maandagochtend op pad gegaan om opnieuw een Franse militair te doden. Maar dat lukte niet en daarom besloot hij de nabijgelegen Joodse school aan te vallen. Merah werd gisteren gedood door een scherpschutter. Deze Bouterse heeft twee mensen doodgeschoten bij de decembermoorden 1982... Dat heeft getuige Roosendaal gezegd in het proces tegen de huidige president van Suriname. Roosendaal zei volgens de Surinaamse nieuwsuit Star News dat Boutersen, Cyril Daal en Soerindere Rambokus heeft doodgeschoten. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Boutersen zelf suggereert in de reactie dat Roosendaal ligt. Het Rode Kruis en Stichting Vluchteling zijn een landelijke campagne begonnen voor de slachtoffers van het geweld in Syrië. De hulporganisaties hebben Giro 6868 geopend om geld in te zamelen. Op radio en tv worden sportjes uitgezonden. Volgens het Rode Kruis is er in Syrië dringend behoefte aan medicijnen, water, voedsel en dekens. En dan het weer, morgen wolkenvelden, periode met zon. In de noordelijke provincies wordt het 12 tot 14 graden en in de rest van het land 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge 4 kilometer voor Maartenslot 2. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoete Wouden 3. A20 Goudenhoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A28 Utrecht richting Amersfoort voor Leusten 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Assim você me me maakt, als je me maakt, als je me maakt, als je delícia, maakt, delícia als me mata, ai, je se eu te je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 WCMADA. me ritme van se ook te tv. ai, ai, se eu te pego, hein? Turn mm it. -hmm. Mm -hmm. Lead you to the okay. arms